naar de toekomst van waar we als gemeente Zandvoort na 1 januari staan, is dat onze ambtelijke organisatie vanuit Haarlem gebeurt. En dat we als gemeenteraad dus nog helder de kaders moeten vaststellen. En twee dingen die ik zie in het stuk, die heb ik bij amendementen wil ik die graag veranderd zien in het besluit. En dat gaat één over... Uh, het verdwijnen van uh, de parkeerplaatsen. Uh, ik heb de wethouder horen zeggen van, uh, dat hij bij toekomstige herinrichtingen... daar in ieder geval dat als uitgangspunt een uh, richtlijn meeneemt. Maar ja, de heer Tone, die zit hier mogelijk tot uh, maart, april, misschien... <laughs> Misschien nog een maandje langer. maar Dat, dat ja. geldt voor u allemaal eh, trouwens. Ja, ja. Ja. Ja, ik weet het wel zeker tot hoe lang ik hier zit. Dus ja. dat is wel één ding ja. <laughs> wat zeker is. <laughs> voor u is het nog maar een paar uurtjes. <laughs> Niet zo maar... Maar, maar goed, um, kijk, met zo'n toezegging kunnen we eigenlijk niet zoveel. Dus dat punt wil ik maken. En ik wil dat graag in het uitgangspunt opnemen. Dat we bij toekomstige herinrichtingen uh, het aantal parkeerplaatsen handhaven. Dus dat is motie... Uh, Ze hebben geen nummers, maar amendement 1. En amendement uh, 2 gaat over het uh, zwarte veld. Er zijn in, uh, in het handboek uh, zijn twee bijlaags opgenomen waarin één bijlage staat dat het uh, Zwarte Veld als uh, buurtgroen wordt aangemerkt... en de andere staat het plan Zwarte Veld. Um, er ligt ook een toezegging vanuit het college... dat men eerst met een, uh, een, een oplossing zou komen voor het verdwijnen van de parkeerplekken al daar. Um, dus ik wil dat wel opnemen in het besluit. Um, ook in het kader van de, van de kaders die wij moeten, moeten stellen... dat de ambtenaren weten dat dit nog uh, naar de gemeenteraad uh, ...moet komen afvorens alvorens uh, daar een buurtgroen eventueel kan ontstaan. Dus dat is motie of amendement 2. Dat was het. Dank u wel. U heeft ze zelf al genummerd, had ik ook gedaan... ...en het komt over één, dus dat is aangenaam. Ik ga door naar de overkant. Wie wenst het woord te voeren? Heer Veldwisch. Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder die is in de commissievergadering niet ingegaan... ...op de veel suggesties die gedaan zijn... Maar ik hoop toch dat hij die meeneemt in de uh, verdere uitwerking. Uh, er werd ook nog steeds een motie... Heeft, heeft u nog concrete wensen waarvan oh, u weet, heb, wil ja. dat de wethouders ze meeneemt? Er werd ook nog, uh, nog steeds een motie van 2007 voor herinrichting van het Gashuisplein, Neemt u die ook mee? Die kan ik nergens daarin terugvinden... En dat is uh, toch een motie. Dat was het. Dat was het. Kijk even verder, heer Mettes. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, CDA is uh, uitermate uh, content met wat hier voor ons ligt. Getuigd van ambitie. Uh, dat blijkt wel uit de investeringen die hier gevraagd worden... En als je dan kijkt dat er gewerkt gaat worden aan het wegwerken van achterstallig onderhoud in wijken, dat blijkt uit een schouw die er gedaan is, dat de openbare verlichting opgeknapt wordt, de speeltoestellen, in 2018 al, dan zal het duidelijk zijn waarom het CDA zegt van dit ziet er verdomde goed uit. Dat en we zijn dat ook blij. CDA ja, ja, dat is CDA. Ja. Om het nog maar eens even te benadrukken, ja. voorzitter. Ja. Ja. Dat ziet er verdorie niet goed uit. Dus dat, hè. Bedankt voor de tip, eh, collega. Ja. En als je dan leest uh, dat we, we vervolgens uh, de wijken in gaan om hier uh, uh, uh, met elkaar op te trekken. Om dit mogelijk te maken, ja, dan kun je niet anders als tevreden zijn. En natuurlijk steunen wij dan uh, uh, dit stuk. Ik zie uh, op voorhand niet in waarom wij amendementen moeten steunen... die niet thuis horen in een nota openbare ruimte B... of in een investeringsprogramma. Dat in eerste instantie. Dank u wel. Kijk even. Mevrouw van Veld. Gaat u gaan. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Um, ik zei het de vorige keer al... Ik had eerst de indruk dat ik een, een, een stuk voor me had wat het GVVP was. En dat werd beaamd. Daar wordt hij straks ook voor gebruikt. Dus ik denk dat de wethouder, uh, uh, ja, de andere wethouder toch wel een presentje te geven heeft. Om een opzet naar het GVVP. Wat trouwens ietsje verlaat aangeboden gaat worden aan de raad. Ietsje maar hoor. Een jaartje of 12, 13, maar acht. Moet, moet wel eens kunnen, toch? is niet zo heel erg. Het uh, plan omvat heel veel. Uh, heel veel ambities. Ik hoop dat die uh, waargemaakt kunnen worden binnen de financiën die daarbij verstrekt moeten worden. En uh, wij zullen dus voor dit plan stemmen. Wat betreft de amendementen... Uh, het is niet... Uh, ...onbekend dat ook GWZ tegen het weghalen van parkeerplekken is. Het is ook niet onbekend dat zeker op het Zwarte Veld... ...daar die plekken in ieder geval voorlopig behouden dienen te blijven. Daar is natuurlijk die motie voor ingediend. Ik vraag me alleen af of het indienen van deze twee amendementen... ...wel op het juiste moment is. Namelijk, heeft het met deze nota echt te maken? En daar wil ik graag het antwoord van de wethouder van hebben. Dank u wel. Dank u wel. Heer Steegman, gaat u gang. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik wil wel dat u op tijd naar Blaricum gaat vanavond. Dus, ik zal... dus u gaat daar een bijdrage aan leveren. Ik zal daar een bijdrage <laughs> aan leveren. En dat zelfs als, een, uh, ja, als iemand die dagelijks over het Zwarte Veldje loopt en dagelijks in dat buurtje loopt, dagelijks de mensen spreekt, allerlei meningen kent die daar over dat Zwarte Veld uh, naar voren gebracht wordt, ik ga ze niet uitleggen. Want ooit hebben we dat in het verleden. Samen met de VVD hebben we een notitie hebben we nog uitgegeven. Dat is ook zelfs in die periode geweest. Want ik ben al maar een heel kort raadslidje hier. Maar dat heb ik nog meegemaakt. Dat, uh, dat ik u wel kan mededelen. Wij gaan in grote lijnen akkoord. Met datgene wat hier tonen als wethouder, ons voorstelt, als nieuwe wethouder sinds december. Maar uh, ja, wij hechten wel heel veel waarde aan de amendementen die. Uh, ...de VVD heeft ingediend. En ik denk... ...dat durf ik wel te zeggen... ...dat ik dat ook doe namens... ...heel veel bewoners die daar rondom... ...die prinsessenweg wonen... ...want dat wordt wel helemaal vergeten. Maar dat wil ik u even mededelen. Dank u. Dank u wel. Ga ik even rechtsom. D66, heer Sandbergen. Dank u wel, voorzitter. <coughs> voorzitter, tijdens de commissievergadering... Uh, ...heb ik mijn waardering uitgesproken over de nota die ons gepresenteerd is. En um, eigenlijk heb ik daar uh, weinig aan toe te voegen. En um, ik kan me herinneren... Uh, want daar gaat het in feite om. En ik vraag me af, samen met de heer uh, Mettes... of uh, de amendementen die de VVD heeft ingediend... met betrekking tot uh, het parkeren... en met name het parkeren op het Zwarte Veld... Uh, of dat hier op dit moment aan de orde is. Ik denk het niet. En uh, ik kan me overigens wel herinneren... dat wij, ik meen in april... hier uitgebreid over gesproken hebben. De wethouder heeft... Uh, destijds uh, toezeggingen gedaan. Die toezeggingen... die wachten... Uh, wagen, die, die, uh, die, die wachten wij af. Uh, misschien kunt u er iets over zeggen. En uh, ja... Eigenlijk wil ik daarmee laten. Behalve... ...nogmaals benadrukken dat wij bijzonder content zijn met deze nota. Dank u. Ik kijk nog even verder. Heer Paap. Ja, dank u, voorzitter. Tijdens de uh, commissiebehandeling heb ik het een en ander al uh, naar voren gebracht... Uh, ...dat Sociaal sociale zondvoet die er voor blij is uh, uh, met het groen... ...en uh, hoe uh, straks uh, uh, geplant gaat worden, uh, zeker gezien de bomen... ...want dat, daar is echt wel een inhaalslag uh, voor nodig... Koopproduceren uh, zijn zijn wel blij mee, uh, voorzitter. Uh, uh, ja, Mensen wonen in een wijk, dus die weten wat ze het liefst willen hebben. Alleen, voorzitter, ik blijf erop hameren... en uh, de wethouder zal dat uh, wel weten over het onderhoud en beheer. Ook bij uitvoering van het handboek moet dit veel beter. Onderhoud zal ook wijkgericht op papier moeten komen te staan. Wat, waar, hoeveel, keer per jaar en hoe... Voorzitter, ik heb gevraagd uh, aan de wethouder uh, tijdens de commissie voor uh, uh, wie verantwoordelijk is uh, of welk groen uh, verantwoordelijk is uh, van de kei. Uh, daar zou ik schriftelijk antwoord op uh, krijgen, dat heb ik nog niet gehad. Dus misschien uh, weet de wethouder uh, al iets meer en anders krijg ik dat nog. Het is niet het allerbelangrijkste om daar tegen te stemmen, dat vind ik uh, niet nodig. Uh, verder uh, moeten we echt kijken uh, naar meer vergroening. Gezien het weerbeeld en de toekomst daarvan. Nou, straten, uh, uh, meer rolstoel uh, toegankelijk. Er zijn nog heel veel plekken uh, waarvoor waar, waar, waar die grote keien liggen waar je je nek over breekt. Zelfs al ben je goed te been breek je je nek er ook zo wat over. Dus... Uh, uh, ja, dat moet echt wel meegenomen gaan worden. En ik denk niet dat dat uh, wijkgericht mee kan uh, genomen worden... omdat ook buiten wijken dat soort uh, zaken voorkomt. Dus daar moet de wethouder heel goed naar kijken. Voorzitter, verder uh, onze complimenten uh, voor dit uh, handboek. En uh, dan laat ik het bij de eerste mei bij. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Rietkerk. Dank u, voorzitter. Uh, mijn fractiegenoot uh, en commissie, uh, de heer is net weg. Hij heeft een prima betoog gehouden tijdens de commissievergadering. En ik zou de wethouder daar toch nog op, uh, op het hart willen drukken om zijn uh, bloemrijke betoog. Het gaat om de bloemrijke uh, uh, afgrens. Oh, hij is er weer. Hij is er okay. weer. Sorry. Hij hoorde het. De bloemrijke bermen en dergelijke voor de bijen. Het is belangrijk. De solitaire en... bijen. Ik, de... denk, ik ja, heb precies, al bijgeleerd. Precies, ja. Precies. Ja. Nou, neem hem vooral mee tijdens het uh, inrichten en het praten met de uh, participanten, met de bewoners in die omgeving. En uh, de, uh, de wethouder had het ook over Shared Space... Een aantal jaren geleden zijn we nog naar Drachten geweest uh, om te bekijken hoe Shared Space daar uh, uitgevoerd wordt. Um, wij zijn daarmee begonnen uh, eigenlijk met uh, uh, uh, de borden. Uh, er waren hier te veel borden en noem maar op. Maar ik ben het met de wethouder eens dat we daar eens over moeten gaan praten. Hoe we dat gaan insteken binnen deze gemeente gaan uitbreiden. Dus daar, uh, daar hoop ik op. En verder zijn we blij met het stuk. Dank u wel. Dan is het woord aan wethouder Toonen. gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, allereerst uh, mijn dank uh, die ik graag doorgeef aan de organisatie... ook uh, voor alle waarderende woorden over uh, de nota en datgene wat er aangereikt is... en de wijze waarop wij uh, denken daar uh, straks in het wijkgericht uh, werken uh, mee om te moeten gaan. Uh, ik loop even... Alle ingebrachte uh, opmerkingen langs, bijna alle, uh, voordat ik bij de amendementen kom. Uh, de opmerking van de heer uh, Veldwies over de motie uh, herinrichting Gasthuisplein, daar heeft hij volstrekt gelijk in. Dat is, uh, weet ik veel, hoe vaak herhaald in, uh, in deze raad van wanneer ga, gaat dat nou eens gebeuren. Want volgens mij was het zelfs raadsbreed toen aangenomen. Nou, er ligt nu een kans op het moment dat we bezig gaan met uh, centrum En waarbij we in tegenstelling tot toen wel degelijk serieus gaan luisteren naar wat de inwoners vertellen hebben. Sterker nog, we gaan uitvoeren wat de inwoners, de belanghebbenden daar, ons gaan vertellen wat we moeten gaan doen. Want dat is de koopproductie. Uh, dus ik hoop met hem dat dat uh, heel snel uh, uitgevoerd kan gaan worden. het centrum is samen met, uh, een, op 1 hebben we staan, Nieuw-Noord... En we twee hebben staan centrum. En als alles goed gaat, kunnen die twee projecten uh, of tegelijkertijd of al na elkaar in ieder geval worden opgepakt. Afhankelijk van de menskracht die we hebben. Uh, maar daar moet aan gewerkt worden. Ik ben het helemaal met u eens. Uh, ja, CDA, uh, eigenlijk alleen nog maar complimenten naar de inbreng in de, in de commissies, waarvoor, uh, waarvoor dank. En mevrouw Van der Veld, die had het in de commissie al over. Uh, een half GVVP dat ik nu als een presentje aan een andere wethouder mag gaan geven. Maar uh, dan heeft u niet de hele Griefpost helemaal goed bijgehouden. Want ik heb een presentje aan mezelf gegeven. Uh, want ik ga het GVVP doen. Ja. <laughs> dus ik geef het niet aan een andere wethouder. Ik hou het lekker zelf. Ik vind het veel te leuk. Uh, uw vraag was uh, of de amendementen uh, wel op het juiste moment zijn. Daar kom ik zo meteen op terug als de amendementen gaan behandelen. Datzelfde geldt overigens voor, uh, voor de opmerking van OPZ hè, over de amendementen. En ook dank voor uh, uw verdere blijken van waardering voor het stuk. Uh, de toezegging Zwarte Veld die neem ik ook mee bij uh, het amendement. Ik ben het helemaal eens met datgene wat de heer Paap zegt uh, over, het, uh, over het onderhoud... Um, daarom uh, heeft u ook gezien in het voorstel dat wij heel veel extra geld vragen voor dat onderhoud. Uh, omdat wij het erg belangrijk vinden dat het onderhoud goed gebeurt. En, uh, dus we gaan niet alleen maar investeren bij de herinrichting. Maar wij gaan ook zeer nadrukkelijk veel meer geld stoppen in, uh, in het onderhoud. Zoals u ook in de begroting inmiddels heeft kunnen lezen. Hebben we ook gezegd van we gaan extra veel geld uittrekken. Voor bijvoorbeeld de onkruidbestrijding. Die, uh, en dat is een gewendingsproces dat uh, uh, sinds 1 januari 2017 mogen we de chemische bestrijdingsmiddel niet meer gebruiken. Dat is maar goed ook. Maar het, wordt, het is wel een zoektocht naar hoe doe je dat dan goed. Nou, Daar gaan we uh, mee bezig door dit, dat nog meer te intensiveren. Daar vragen we middelen voor bij de begroting. Uh, en wat betreft de verantwoordelijkheid uh, van de, het onderhoud van de kei. Ik kan me niet herinneren, maar ik heb ook nergens gezien bij de, schriftelijke, bij de toezeggingenlijst... dat ik daar nog schriftelijk op terug zou komen. Uh, uh, maar neem niet, weg, neem niet weg dat ik daar uh, dus toch nog schriftelijk op terug ga komen... nu u deze vraag nog een keer expliciet heeft gesteld. Ja, voorzitter, de interruptie. Uh, ik heb uh, die vraag tijdens de commissiebehandeling uh, uh, uh, van dit uh, agendapunt... heb ik daar juist om gevraagd. Heb ik heb het tegengezegd, dat mag ook schriftelijk. Het hoeft nu niet, maar dat mag ook schriftelijk. Dat ja, heb ik een... waarschijnlijk niet gehoord of niet goed gehoord. Nee, ik, heb, ik, ik weet wat u het erover gehad heeft. En, ja. Verder geen probleem, hoor. Ik, nee, nee, nee, nee. Voor mij ook niet. Dus ik dacht, ik, dacht nou, ik vraag het nog even. Misschien even later. U krijgt schriftelijk antwoord. Dank u wel. En uh, wat betreft het onderhoud... dat moet duidelijk straks wel uh, op papier komen te staan. Hè? Wat, hoe en waar. En... Ja, dat lijkt want dat, me dat wel is handig. heel duidelijk, hè? Dat lijkt me wel handig, want anders weet niemand wat hij moet doen. Nee, nee, nee. Maar, nee, maar nu is het een... Nee, uh, ik weet, uh, ik dat, heb het handboek eens een keer gezien... en dan ja. denk ik, maar god... Ja, ja, ik zie het ook wel eens. Wordt een rommeltje. Oh, nou. nou, ja, maar uh, uh, uh. ja, Het is duidelijk. <laughs> nou, het is duidelijk, voorzitter. Het is duidelijk. Uh, ja, en dan uh, de bloem- en bijenrijke uh, uh, scholing die de heer uh, Kuiken mij heeft gegeven, heeft mij toegevoegd. De observatiekast van de solitaire bij. Uh, share, share space, uh, ja, dat is iets wat we dan gaan meenemen in het GVVP. En de uitwerking van, uh, die, de, die er straks moet gaan komen. En dat brengt mij bij de amendementen, voorzitter. Als ik kijk naar uh, amendement, amendement 1, is de eis: geen parkeerplekken verdwijnen. Uh, de nota uh, Openbare Ruimte B is geen instrument om aantallen plekken aantal parkeerplekken, aantal bomen, aantal schommels, etc. vast te leggen. Daar is die nota niet voor. Uh, bovendien, de inrichting geschieden de bewoners zelf. Dat hebben we met elkaar afgesproken, dat gaan ze ook doen. Wie zijn wij nu als bewoners? Ik noem maar een straat, de Celsiusstraat, zegt van wij willen al die parkeerplekken weg, wij zorgen wel dat onze auto's of de deur uit doen, of uh, in de parkeergarage in het centrum zijn wat dan ook, maar wij willen hier geen parkeren meer. Wie zijn wij dan om te zeggen, ja, de, want het is koopreductie... ...wie zijn wij dan om te zeggen, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dus u moet oppassen met heel extreem iets te willen vastleggen. En het is uiteraard niet de bedoeling dat we parkeerplekken laten verdwijnen... Eh, ...zodanig dat we in de problemen komen. Absoluut niet aan de orde. Maar je gaat in de nood openbare ruimte, ga je dat niet wegschrijven... ...daar is die nood er niet voor, voor bedoeld. Met andere woorden, deze, uh, dit amendement... Uh, ...zal het college u dan ook ontraden. Uh, ja, En dan uh, het amendement over het Zwarte Veld. In bijlage 3 uh, is uh, conform bestemmingsplan het plan Zwarte Veld opgenomen. Wij hebben niet zomaar iets gedaan. Wij hebben een <Klacht> bestemmingsplan dat door de Raad is vastgesteld... Uh, ...mede vertaald in uh, waar moeten nou die groene plekken komen... ...die het bestemmingsplan heeft verordoneerd. Dat is dan ook niet meer dan. Logisch dat we dat doen. En het college heeft naar aanleiding van een commissievergadering een tijd terug... de toezegging gedaan met een voorstel waar te velden komen... ...waarbij er een oplossing voor een <tie> parkeervraagstuk <tie> wordt meegenomen. Dat heb ik in de vorige commissievergadering ten overvloede nog eens een keer gemeld... Ik heb gezegd dat het college binnen zeer korte tijd met zo'n voorstel komt. Ja voorzitter, en dan spijt het me, maar dan constateer ik toch dat dit amendement niet getuigt van vertrouwen in uh, het college. En dat het college die toezegging zal nakomen. Dat is jammer, maar het is niet anders. Daar moeten we het maar mee doen. Uh, wij zij komen binnen zeer korte, op zeer korte termijn met één uh, stuk... Waar het gaat over de, het invullen van het parkeervraagstuk Zwarteveld en de verdere invulling van Zwarteveld, zoals vast ligt in, uh, in het bestemmingsplan. Wij hebben daar alle vertrouwen in dat dat goed komt en dat u dat op tijd krijgt. En ook dit amendement, voorzitter, is des derhalve overbodig en ontraden wij zeer. Dank u wel. Tweede instantie, wie nog? Heer Sandbergen. Dan de heer Kramer. Ja. Voorzitter, dank u wel voor het woord. Um, we hebben met betrekking tot de twee amendementen een voorbehoud uh, gemaakt en uh, terecht. Ik, ik merk uh, dat de wethouder het met ons eens is als we zeggen... ...ja, uh, is dat amendement uh, wel uh, van toepassing op, uh, op deze nota? En... Um, dat geldt overigens ook voor uh, het amendement met betrekking tot het Zwarte Veld. Waarin ik, waarin ik nog even wil aangeven dat het niet alleen een bestemmingsplan staat. Uh, dat het Zwarte Veld uh, een parkachtig uh, gezicht gaat Maar uh, er zijn concreet ook beloftes gedaan aan uh, de bevolking dat het zo zou gaan gebeuren. Dat is overigens ook in een vergadering met de Raad van State... is dat uh, nog eens bevestigd. En er zijn ook afspraken gemaakt met AM Bouw... die daar uh, binnenkort gaat bouwen... waarin ook specifiek is afgesproken... dat het Zwarte Veld een parkachtig karakter gaat krijgen. Dus... Uh, de discussie om daar eventueel nog te parkeren is wat ons betreft, gelet op de toezeggingen, de beloftes die gedaan zijn aan diverse instanties, zijn niet aan de orde. Dank u wel. U, mevrouw van der Veld wil graag reageren en dan de heer Mettes. Gaat u gang. Meneer Zalmperger, u heeft volkomen gelijk. Er zijn beloftes gedaan, dat klopt. AM heeft overigens ook beloftes gedaan. Die heeft namelijk ons ooit beloofd dat daar een parkeerkelder gebouwd zou worden... met meer dan voldoende ruimte voor de woningen die daar gerealiseerd zouden gaan worden. Zelfs wel twee per woning. En AM heeft andere beloftes ook gedaan die ook niet nagekomen zijn. Dat vindt u dus wel gewoon, maar u wilt dus per se vasthouden aan deze belofte. Ik persoonlijk vind dat het blijkt nu... ...dat alles toch anders is als dat we dat gepland hebben... ...en dat er dus blijkbaar auto's over zijn... ...en dat we dus eerst even het onderzoek moeten afwachten... ...voordat we met z'n allen hier vaststellen van nou... ...het is nu eenmaal beloofd. Want ik vind de speelplek is ook niet beloofd... ...en dat gaat het nu waarschijnlijk toch ook gaan, wel een beetje gaan worden... Dus al die beloftes vraag aan de mensen wat ze willen. En ik, ik geef u op een... Nou, ja, ik, ik weet eigenlijk 100% zeker... Als je de gebruikers van het veldje nu gaat vragen... Wat wilt u? Dan gaan ze niet zeggen dat ze daar groen en een speelplekje willen. Overigens, persoonlijk... Als ik een appartement zou kopen op die plek... Met voor mijn neus een speelplaats... Nou, sorry, dan heb ik liever een parkeerplaats voor mijn neus. Daar heb ik veel minder last van. Dat was uw punt. Wilt u daarop reageren, meneer Sandberg? Dat wilt u? Mevrouw van der Veld. U heeft geen gelijk. Nee, um, met betrekking tot parkeren, de wethouder heeft al iets toegezegd. Die heeft ook een, een nota aangekaart die door de Raad is aangenomen... Waarin, waaruit blijkt uit onderzoek dat het aantal parkeerplaatsen in die omgeving voldoende is. Daarbij komt dat, dat in uh, de parkeergarage die uh, gebouwd is. Uh, nu, op dit moment, staat hij nagenoeg leeg. Maar door de weeks overdag, staat hij voor de helft leeg. Dus in feite is er uh, parkeerruimte voldoende. Alleen... Daar zult u ongetwijfeld mee komen met de prijs. Ja, daar zullen we wat mee moeten doen. Ook dat is een politieke beslissing. Er is destijds een politieke beslissing genomen om het Zwarte Veld conform de, het verzoek en, en van AM en van de bewoners, want daar begon ik mee, de bewoners, uh, hoe weten daar een groenvoorziening in aan te brengen. Die belofte die gaan we natuurlijk waarmaken in april is hier tijdens de commissievergadering een groot aantal bewoners geweest... die ook nog eens even feintjes hebben aangegeven... dat ze toch wel vasthouden aan het destijds door eh, de Raad en het college gedane belofte. Dank u wel. Was dat voldoende even voor dit moment? Want dan geef ik het woord aan de heer Mettes voor een verlaten interruptie. Nee, dank u voorzitter. Het was geen interruptie. Ik wilde van de tweede termijn even kort Oh, dan was ik vanzelf al bijgekomen, maar u heeft het woord nu, dus... Uh... Oké. Okay. Nou, ik, ik heb in eerste instantie gezegd dat ik niet inzag... Uh, wat deze amendementen zouden toevoegen op dit moment. Het betoog van de wethouder is duidelijk. Uh, wij zullen die amendementen niet steunen. En uh, prima, wijkaanzet. aanzet. Dan ga ik uh, even terug naar de heer Kramer. Ja, voorzitter. Soms moet je goed luisteren wat de wethouder zegt... En bij motie 1 zegt hij van ja, amendement 1 uh, zegt hij van ja, dat laten we aan de bewoners over of die bepalen of er wel of niet uh, parkeerplekken verdwijnen. Maar bij, bij amendement 2 wil hij wel opnemen dat het zwarte veld uh, groen moet worden. Dus daar als, mogen daar dan ook de bewoners zeggen van of ze daar een parkeerplek voor hun deur willen hebben. Dat zou ik nog wel graag van de wethouder willen horen. Verder nog in tweede instantie... Heer Paap. Ja, voorzitter. Begrijp ik eigenlijk deze hele... Ja, over de amendement 2 begrijp ik eigenlijk de hele discussie niet over. Is, uh, een paar maanden geleden is er een motie uh, geweest. Er is een toezichting gedaan uh, aan de wethouder. Die zal met een idee komen. En daarna zien we het wel. Dus we wachten gewoon uh, op de wethouder zijn beantwoording. En dan zien we wel wat we met het zwarte veldje doen. Uh, amendement 1, voorzitter, uh, kan ik niet ondersteunen. Ja, je zit toch met uh, het handboek... En de wethouder heeft er helemaal gelijk in. We gaan koop produceren. En uh, uh, ja, als een wijk zegt... nou, wij hebben liever twee uh, parkeerplaatsen minder... om uh, het groen daar beter op aan te kunnen sluiten... dan is het aan de wijk om uh, die beslissing te nemen... en niet meer de gemeenteraad, voorzitter. Dat is simpel, uh, kan ik het niet maken. Dank u wel. Verder nog iemand die zich overgeslagen voelt in tweede instantie, wethouder Tonen. Ja, voorzitter... Um... Het blijft altijd moeilijk als we het over parkeren hebben, want zo goed als Nederland 16, 17 miljoen uh, voetbaldeskundigen heeft, heeft uh, uh, Nederland ook 17 miljoen parkeerdeskundigen. Uh, dus dat is altijd een hele moeilijke discussie. Uh, dat begrijp ik ook wel. Uh, punt is dus even van waar, uh, waar dient deze, deze nota voor. Deze nota dient niet voor het afhechten van het aantal parkeerplekken wat we hebben, maar is een gereedschapskist... Voor uh, voor Zandvoort, voor de bevolking, voor uh, de ondernemers uh, en uiteraard voor de gemeente zelf. Uh, een reiswaaskist waarmee je je openbare ruimte gaat inrichten. Hoe, wat en waar, wanneer en hoeveel van, van iets, uh, dat komt dan wel in het volgende proces. Daar gaan, uh, daar gaan dan met name ook de inwoners eindelijk eens een keer over. Dat is Zandvoort nog niet zo gek vaak voorgekomen. Uh, wat mevrouw van der Veld zegt over, die, over de parkeerkelder, daar moet ik er toch, uh, toch een kleine correctie op aanbrengen. De parkeerkelder onder de woningen van AM zijn door de gemeente met een afkoopsom aan AM uit het verhaal geschrapt. Dat heeft AM niet gedaan. Dus A, nee, AM heeft dus. Voorzitter, geen ik maak je even bezwaar tegen, want er ligt ook nog een deel wat geheim is. En we gaan nu een hele discussie over die stukken waar, waar geheimhouding op zit. Nee, ik, zeg, ik zeg niks meer en niks minder dan datgene wat er gebeurd is. Nee, uh, wat hier in de openbaarheid besloten is. Ik heb het verder niet over uh, hoeveel en wat en waar en wat precies. Maar het is een besluit geweest van de gemeente om die parkeerkelder niet af te nemen. En niet van AM om de parkeerkelder niet te hoeven bouwen. En Dat is, denk ik, een, een, een, een heel ander onderwerp. Ja, het verhaal van de heer ondersteunt in feite uh, het, de, de visie die ik heb neergelegd... Uh, uh, over Zwarte Veld met uh, de beloftes aan vorige week. Ik, ik, ik ga dat niet allemaal zeggen, maar uh, hij brengt het in. En ik kan niet anders zeggen dat is, dat is volledig uh, correct. Zo is het gegaan. En de parkeerdrukmeting 2012 geeft aan dat er wat dat betreft eigenlijk niet zo gek veel aan de hand is... Alleen men zou iets verder moeten lopen. Niet tegenstaande. Dat hebben wij gezegd. Wij komen met een oplossing. Zwarte veld en parkeer, het parkeren oplossing van het zwarte veld. En het vergroenen van het plein. Ja en voor het overige denk ik dat datgene wat uh, de heer Kramer inbrengt... een halve verzetten is. En uh, ik kan niet zo goed schaken. Ik, ik herhaal alleen maar even een herhaling van Zetten. Dat was het. Ik, uh, voor tweede instantie. Uh, kunnen we overgaan tot stemming? Zullen we dat doen? Dan uh, breng ik als eerste amendement nummer 1 van de VVD in stemming. En dat is het amendement dat ziet op, uh, in het handboek bij de uitgangspunten de eis op te nemen dat geen parkeerplaatsen mogen verdwijnen. Zijn daar nog stemverklaringen bij? Ja, voorzitter, ik wil deze graag intrekken. Oh, dat, en ik ben ja. wel blij met de steun van GBZ en Openzet voor amendement 2. En amendement 2 handhaaft u. Dan ga ik door naar amendement 2. En dat is het amendement wat ziet op... Uh, um, met de kanttekening, het instemmen met de kanttekening... het zwarte veld niet eerder als buurtgroen, zoals in bijlage 2 verwoord... en plan zwarte veld bijlage 3... Aan te merken alvorens de gemeenteraad akkoord is... met het opheffen van de parkeerplaatsen op het Zwarte Veld. Zijn daar nog stemverklaringen bij? Heer Paap. En ja, voorzitter. Ik zal, uh, teg ik zal uh, hier tegen uh, moeten stemmen... omdat uh, er een motie uh, een paar maanden geleden geweest is... toen is er een toezegging geweest uh, van de wethouder... en daar wachten we nog steeds op. Dus daar wacht ik ook op. Dank u wel. Mevrouw Van der Veld. Ik heb eerder gezegd... ...dat dit amendement ons heel erg aantrekt. En ik heb hem ook afgevraagd of dit het geëikte moment was om deze in te dienen. Het antwoord van de wethouder was dat het niet is. Maar de strekking, en dat weet u, VVD weet dat... ...daar kunnen wij ons wel in vinden. Maar we zullen toch op dit moment, omdat het dus niet hier te regelen valt... ...tegen moeten stemmen. We gaan over stemverklaringen niet meer met elkaar in discussie. Zijn er nog andere stemverklaringen? Die zijn er niet. Mag ik dan uw aandacht? Ik breng amendement 2 nu in stemming. Mag ik de handen omhoog zien van de leden van de raad die voor amendement 2 stemmen? Dat zijn de leden... ...mee kunt instemmen, daarmee is dus amendement nummer 2 verworpen. Dan breng ik het voorstel instemming. Zijn daar nog stemverklaringen bij? Geen stemverklaringen. Mag ik de vingers omhoog zien van uw leden van de raad... ...die voor uh, dit voorstel stemmen? Dat zijn alle leden van de raad. Volgens mij heb ik dat goed gezien. Ja, daarmee is het voorstel aangenomen. Wethouder blijft zitten, dus we kunnen meteen door naar agenda punt 12. Dat betreft het duurzaam afvalbeheerplan 2018-2025. Voorlopige vaststelling gaat over de inzamelvarianten. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw van der Plas. Dank, Dank u, voorzitter. <coughs> um, nou, tijdens de vorige commissievergadering hebben we aangegeven dat ah, we. ik wat stilte graag? Want dat helpt wel uh, in de verstaanbaarheid. Ja? Tijdens van... de vorige commissievergadering hebben we aangegeven dat we voorstander zijn van een meer intensieve afvalscheiding. Uh, maar toch ben ik blij dat nu uh, dit onderwerp uh, geen hamerstuk is geworden. Want inmiddels is er ook een studie van het Centraal Planbureau gepubliceerd over de circulariteit uh, van de kunststofketen. En uh, dit geeft een aantal nieuwe inzichten. Wat blijkt uit het onderzoek is dat het merendeel van het gerecyclede kunststofafval bestaat uit een mix van verschillende soorten plastic en, en folie. Nou, wat de studie zegt is dat een toename in de recycling op de wijze waarop dit dus nu gebeurt... Uh, bijvoorbeeld door steviger te sturen op de hoeveelheid restafval van huishoudens. Dat dat zal leiden tot een nog grotere stroom van de product met beperkte afzetmogelijkheden. Dat lijkt dus niet de oplossing te zijn. Maar wat dan wel? Nou, volgens het uh, Centraal Planbureau is uh, heel belangrijk dat de sortering wordt verbeterd. Dus focus op de kwaliteit kan wel uh, voor milieuwinst, uh, de milieuwinst vergroten. En dat kan ook al bij de bestaande technologieën. Uh, Technieken. Onze vraag aan het college is dan ook of de gemeente hierover in gesprek kan gaan met, ik denk dat dat uh, spaarne is. En um, te kijken of er misschien toch nog iets aangepast moet worden voor het uh, definitieve afvalbeheerplan. En wat ook blijkt uit, het, uh, uit de studie, is dat preventie nog steeds het meest effectieve uh, het meest effectief is. En vraag is dan ook aan het college om te kijken naar wat er binnen de gemeente eh, gedaan kan worden aan preventie. Kunnen we niet bij ondernemers aandringen op minder ver, eh, plastic verpakkingen, eh, plastic bannen, geen plastic rietjes, bekertjes, eh, bordjes, bestek, roerstaafjes, je kan van alles opnoemen... En uh, we begrepen dat uh, de wethouder voornemens is om uh, gesprekken aan te gaan met uh, ondernemers. Uh, dit zou hij pas doen volgens mij na dat het uh, afvalplan uh, definitief uh, was gemaakt. Uh, nou, nu dus blijkt dat preventie wel heel belangrijk is. Zou hij misschien al die gesprekken uh, eerder aan kunnen gaan? Maar misschien in ieder geval al met uh, deskundigen hierover in gesprek gaan. Van, hè, Wat zou je nou als suggesties kunnen aanbieden uh, of, of kunnen bespreken met uh, de ondernemers? Bedankt. Dank. dank u wel. De heer Mettes, gaat de gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Het CDA is uh, voor dit voorstel, omdat wij het uh, goed vinden dat we ons best gaan doen... om meer uh, te groeien naar de aangescherpte landelijke doelstellingen. We realiseren ons wel dat dat heel ambitieus is. Je ziet ook om je heen dat grote steden dit niet halen. Het grootste deel van de gemeente trouwens niet. Het heeft natuurlijk ook met hoogbouw en andere aspecten te maken. Maar desondanks, we moeten er in Zandvoort een plan voor maken om het beter te gaan doen. Het enige punt waar het CDA aandacht voor zal vragen in de uitwerking, dat het niet duurder zal worden voor de Zandvoorters. Dank u wel. Dank u wel. Wie mag ik verder nog het woord geven over dit onderwerp? Mevrouw van der Veld en dan de heer Steegman mag u uw microfoon nog even uitzetten. Mevrouw van der Veld. Dank u wel. Um, ja, mevrouw van der Plas die heeft eigenlijk al gezegd waar het een beetje om draait. Dit stuk is inmiddels al achterhaald. En dus zullen we met andere ideeën moeten komen om de afvalstromen beter te begeleiden en leiden. Wat ook meespeelt is dat wij eigenlijk eh, als gemeente Belangen Zandvoort het vermoeden hebben dat er, er straks eh, heel veel kleine delicten plaats zullen vinden. Oftewel afval storten op plekken waar het niet hoort of in Andermans bak. Ik, eh, ik had gisteravond vergadering en ik stond heel even te wachten buiten. Ik zie een auto stoppen, ik zie iemand uitstappen met een doorzichtige plastic zak met... Ja, hoeveel blikjes durf ik niet te zeggen, maar het was een doorzichtige faunensak helemaal vol. En die werd gewoon vrolijk ergens gestort hier waar bouwafval in hoort. Zolang mensen dat soort dingen doen, kunnen wij als gemeente verzinnen wat we willen. Maar je kunt beter eerst de mensen bewust maken van de gevolgen van wat zij doen met hun afval. En ik denk dat we daar eerst op in moeten steken... En uh, ja, ik vrees dus dat wij uh, tegen dit plan zullen gaan stemmen. Wie wenst verder nog het woord te voeren? Dat was u, meneer Steegman. Mevrouw de voorzitter. <kliek> uh, niet direct dat we dit, uh, dit besluit waar we voor moeten stemmen... dat we dat ja, fantastisch omarmen, dat doen we niet. Maar we zullen wel voorstemmen. Maar... Uh, we lopen zeker niet voorop als bij die majoretten. Ze hebben zeker dat de, de ding niet wat we omhoog gooien. We lopen bij een muziekkorps, lopen wij gewoon achteraan. Ik kom nog wel eens in andere plaatsen. Bijvoorbeeld in de plaats Woerden. En daar zie ik hoe er met plastic omgegaan wordt. Die hebben echt eens telegraaf vanmorgen niet ingeseind hoor. Uh, en dan zie ik dat ze, uh, uh, dat ze zelfs de scheiding maken tussen plastic, blik en, en, en glas... En eh, ja, dan zie ik hoe dat bij ons gebeurt. En net mevrouw van der Veld, ja, die haalt me de woorden uit mijn mond. Eh, mijn vuilnisbak stond vanmorgen, eh, stond vanmorgen buiten, die werd geleegd. En eh, wat schetst me verbazing, dat voor de zoveelste keer wordt daar weer een gele zak in gegooid. En u weet, de gele zakken zijn in Zandvoort van mensen die in Fletjes wonen, die hebben een gele zak. Ja, ik bedoel een zak die je optilt, hoor. Dus, zo simpel is het. En, eh, dus, ik bedoel de mogelijkheden... de mogelijkheden om... Eh, ja, om je vuil kwijt te raken, die zijn er volop. En dan zal hij zeggen, ja, stop er nou maar mee. Ik stop er ook mee, maar ik wil alleen maar aangeven... dat Zandvoort nog een hele lange weg te gaan heeft... voordat ze misschien de vuilopbrengst... En de vuilafname hebben. Duurzaam. Zoals misschien bij u in de gemeente daar is. Heb ik het goed of niet? Ja hoor. Dank u wel. <laughs> maar ook, ook maar net hoor. Daar moet ik ook heel eerlijk uh, over zijn. De heer Veldwist had ook het woord gevraagd. Ja, dank u wel voorzitter. Het uh, duurzame afvalbeheer. Uh, het is een goed uh, plan. Uh, mevrouw van der Plassie haalde eigenlijk al wat aan wat ik hier ook had staan. Uh, het stuk in de telegraaf vanmorgen van Centraal Planbureau. En u gaf een voorzet, mevrouw van der Plas over dat we met ondernemers in gesprek moeten gaan. Ik kan u vertellen, en dat weet ik uit ervaring, dat bij festivals hier in het dorp worden plastic bekertjes, die speciaal opgehaald en die worden in het plastic container worden ze afgevoerd. Dus dat is, vind ik al een heel pluspunt voor Zandvoort. Dank u wel, mevrouw Rietkerk. Ja, dank u. Ik heb de krant bij me waar dat in staat van het CPB. Um, er wordt dus toch nog veel verbrand in verbrandingsovens. En uh, uiteraard is het stuk wat er ligt is een prima stuk. Maar um, hoe meer wij gaan scheiden... hoe minder er verbrand gaat worden in verbrandingsovens. En mij is bekend dat er grote gemeentes... Uh, geld betalen aan die verbrandingsovens om ze maar te laten branden. En eh, ik vraag me af hoe hier landen eh, en de gemeentes daarmee omgaan. Ja, nou ja, het is logisch. Als je veel scheidt, is er niets meer wat verbrand kan worden. En die verbrandingsovens staan daar niet voor niks te branden. In Amsterdam doen ze het voor het water... En daar wordt ook behoorlijk geroken als de groen wordt verbrand. Dus het is allemaal net, we zullen er zeker voor stemmen, maar we zijn er nog ver vandaan um, voordat alles zo is zoals we dat wensen. Dank u wel. Heeft iedereen het woord kunnen voeren? Heer Paap? Ja, heel kort, voorzitter. Tijdens de commissie had ik al gezegd dat het een goed plan is, wat nog helemaal uitgewerkt moet worden. Dus welke kant we precies om, waar we precies heen gaan, is nog een beetje, ja, een beetje mistig. Uh, ja, de mensheid heeft nog heel wat te leren om te scheiden. We gooien nog te veel, ik zelfs ook nog, te ben ik wel eerlijk in, voorzitter. Dat je wel eens dingen weggooit in de grijsbak waar het eigenlijk niet thuis hoort. Dus iedereen heeft nog gewoon wat te leren om te gaan scheiden. Zeker gezien het plastic, maar de afvalbewerkingbedrijven... die hebben ook een, nog een lange leergang eigenlijk te gaan... om dat soort zaken niet meer te verbranden. Dus op een andere manier, ja, misschien uh, recycling, weet ik het allemaal. Dus wij, wij, wij moeten het niet alleen doen... maar ook de, de afvalbewerkingsbedrijven zullen toch uh, moeten leren... om in bepaalde zaken goed uh, aan het milieu te denken... Veel is een goed plan. Ik wens de wethouder veel succes bij de uitwerking hiervan. Dank u wel. Dank u wel. Heeft iedereen het woord kunnen voeren die dat wenste? Dat is volgens mij het geval. Het woord is aan wethouder tonen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, glazen zijn half vol of glazen zijn half leeg? Bij CPB is hij half leeg. Bij mij is hij half vol. Het onderzoek van het Centraal Planbureau is een, een tamelijk uh, uh, zwart donker eh, onderzoek, terwijl we de resultaten die we bij van, van menig gemeenten al gezien hebben... en eh, onze eh, deskundige die ons geadviseerd heeft extern... die, eh, die is bij vele eh, eh, plannen van gemeenten die ons zijn voorgegaan over duurzaam afvalbeheer... Eh, is hij daarbij bezig geweest en ziet daar... Eh, hij komt in ieder geval altijd met vrij enthousiaste verhalen bij me binnen... over hoe het zich allemaal ontwikkelt... Eh, alles kan verbeterd worden. De, scheiding van, eh, de nascheiding die, die, die, die wordt nu al stukken beter. Eh, je mag tegenwoordig plastic samen met blikjes en, eh, en drinkverpakkingen aanleveren. Daar zijn machines die scheiden dat perfect. Nou, zo kan ik nog een veel van dat soort dingen eh, kan ik opzommen eh, die ertoe bijdragen dat het, eh, dat het scheiden van afval sterk verbeterd. En verbeterd kan worden en moet worden. En vooral moet worden, want of wij naar nou hoog of laag springen. Eh, het Rijk heeft gewoon vastgesteld. dat als wij straks gaan naar eigenlijk 100% afvalvrij. dus een volledige eh, eh, circulaire eh, afvalstroom. Nou dan. Eh, maar wij een opdracht hebben in ieder geval tot 2025. die zoals de Rijken beschreven heeft. niet zullen halen om simpele reden dat wij met 50% hoogbouw zitten. Um, en waardoor het wat moeilijker is om dat allemaal te realiseren. Um, maar desalniettemin zullen wij de kaarten moeten trekken om dat te doen. Er zijn hier ook uh, hardtekreten geslaagd als uh, het opvoeden van de mensen. Ik had u nog niet verteld, want ik heb in de commissie gezegd... wij zijn nog aan het denken over hoe gaan wij dat nou uh, in het vat gieten. Hoe gaan we er nou mee om um, he, met, die, met de participatie? Uh, nou, Ik kan u vertellen dat wij ook hier gekozen hebben voor co-productie. Waarbij we heel nadrukkelijk aangeven, de, uh, gaan kijken naar de verschillende, uh, uh, de verschillende wijken in de zin van hoogbouw, laagbouw goed bereikbaar en laagbouw slecht bereikbaar. Dat is voor een heel groot gedeelte is dat in het centrum. En uh, op die manier gaan wij door middel van koopproductie aan de slag. En daar hoort een heel groot stuk voorlichting ook bij. Uh, daar hoort voorlichting bij over wat nou precies waarin mag. Ik denk dat als ik in deze zaal vraag aan iedereen: weet u nou precies wat waarin mag? Dat u dat niet kunt vertellen. Meneer Sandberg zit hier wel aan te kijken. Meneer Sandberg, mogen Lego blokjes bij plastic of niet? Ja. Nee, dus. Nee, maar bedoel, kijk, uh, afvalscheiding. Kunnen we zeggen van ja, de mensen die het doen, maar. Nee. ...onze nazaten nog uh, een lang leven beschoren mag zijn. Daar doen we het voor. En dat betekent dus dat je er goed mee aan de slag moet. Te uh, met de bewoners gehad hebben, dus dat zal in uh, het begin 2018 zijn... dat wij met een uh, definitieve plan bij u komen. Uh, en ik heb, daar, ik heb daar toch wel hoge verwachtingen van, moet ik zeggen. Want ik denk dat mensen allemaal best wel betrokken zijn en willen zijn... bij uh, het zo goed mogelijk uh, scheiden van afval... en dus bij te dragen aan van afval naar, uh, naar grondstof. Want dat is in feite waar we naartoe gaan. De heer had de, de hartekreet kreet van uh, niet duur voor zandvoort. Dus dat kan ik niet garanderen uh, op dit moment. Alleen, je kunt op je vingers natellen dat als je op een gegeven moment veel minder afval hebt dan je had. En veel meer grondstoffen aanlevert uh, dan je op dit moment doet. Dat het uiteindelijk goedkoper wordt. Het wordt, uh, het wordt rendabel, het wordt goedkoper. En uh, het wordt dus ook voor de inwoner op een gegeven moment aantrekkelijk. Vooral ook als je DIFTA toepast. DIFTA, gedifferentieerde tarieven, dat dwingt mensen bijna... om veel beter op te letten met wat die aan het doen is met zijn afval. Ik zal geen voorbeelden noemen, maar ik ken, ik ken afvalbakken. Er was net iemand, die twee mensen die zeiden van... ja, bij mij in mijn afvalbak nou... Ik zal niet vertellen wat er bij mij altijd elke, elke, elke morgen in mijn afgepakt ligt. Maar het is een heel klein zakje van mezelf. En, uh, en 80%, 90% wat erbij zit is, is van anderen. De dat de gebeurt op dit moment zo. Nee, de details komen later nog een keer uitvoerig Ja, nee, u bent, u bent echt om 12 ik, uur ik, wel afgetreden. Ik, ik schrok, ah, ik schrok ah. helemaal. <laughs> ik, schrik, ik zie nog, <laughs> nog een heel wijs. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want daar ben ik al helemaal doorheen gewandeld, hè? Oh, gelukkig. Bijna helemaal. Ah. Oh. Um, ja. We hebben het over afvalscheiding, we hebben het over nascheiding. En ja, mevrouw Riedijk, heeft ik zei van ja, die verbrandingsoverstaande niet voor niks. Nou, ik hoop dat ze er straks voor een heel groot gedeelte wel voor niks staan. Maar wij zullen er aan moeten werken, linksom of rechtsom. Uiteraard gaan we in gesprek met, met, met derde partijen om te kijken van hoe kunnen we het nog, veel, nog meer verbeteren. En, en ja, de opmerking van, van mevrouw van der Veld van dit stuk is al achterhaald. Ja, dat, dat kan ik echt niet onderschrijven. Dat is, dat is een ver van mijn bed show. Uh, wij zijn op, op de goede weg met, met deze aanzetten. En ik verwacht dat wij begin volgend jaar, als we met alle bewoners gesproken hebben. En het is echt de bedoeling om zoveel mogelijk bewoners te spreken, en u heeft ook gezien overigens, hè, bijlagen. Over de proef op de som in, in de Lorenstraat. Nou, die is, vind ik, heel erg hoopgevend. En als dat de opmaat is naar een, een goed duurzaam afvalbeheerplan, dan denk ik dat wij heel erg op de goede weg zijn. Dank u wel. En die bevlogenheid is nodig. Mooi. Kunnen we tot stemming overgaan? Dat kunnen wij? Nog Wat één ding zeggen. Nee, ja, ik, ik heb het verhaal van de wethouder aangehoord. En ik maak eh, daaruit op dat hij inderdaad echt oog heeft ook voor sortering en eh, ontwikkelingen daarin. En ik wil alleen even zeggen dat dat ons deugd doet. Dus dat, is dat is mooi. Verder nog, heer Cohen? Ja. <tosses> ik, wilde, <tosses> ik wilde nog even ingaan op uh, het, uh, ja, het aspect uh, verduurzaming. Maar er wordt, er wordt een negatief verhaal afgegeven over verbranden van afval. Nou, zolang het calorische waarde heeft, is het alleen maar winst. Ja? En op het moment dat die verbrandingsoven stilstaat. ja, dan heb je investeringen niet meer. Uh, daar heb je niets meer van te verwachten. Dus dat zijn afgeschreven verhalen. Dat, dat komt dan bij het verhaal van uh, kolencentrales die je ook moet sluiten en, enzovoorts. Dus hoe ga je met je investeringen om? Bovendien, er zijn heel veel stadswijkverwarming, stadsverwarming, die daarop uh, gebaseerd zijn. Dus in het kader van verduurzaming, nou haal je nog wel wat aan dan. Een andere aspect is, ja, het leven bestaat uit uh, evenwicht, zo is dit ook. Als je verbrandt, als je stelt dat dat een goede keuze is, dan moet je zorgen voor voldoende toevoer van zuurstof. En dan kom je op het verhaal wat ook de portefeuillehouder uh, behelst. Hoe zorg je voor je voldoende toevoer van zuurstof? Dus je bomen. Nou, het is al met al, daar ben ik helemaal met, met, met, met de wethouder eens. Het is een ontzettend moeilijke uh, materie. Ik kijk om je heen wat je allemaal zomaar gebruikt, zomaar uh, toegewezen krijgt als, als verpakkingsmateriaal. Nou, als je daar nu eens een keertje heel kritisch naar gaat kijken... ja, dan, dan valt er wel heel veel te scoren. Je moet niet die burger gaan belasten... met allemaal bakken, vier, vijf bakken... waar ze al uh, ges, uh, voorscheiding moeten doen. Dat moet je totaal niet doen. Oké, okay, dat was mijn verhaal, even. Dank u wel. Verder nog iemand die dan... Heer Cohen, mag u uw microfoon uit? Mag u uw microfoon uit? Oh ja, sorry. Iemand die nog iets kwijt zal, of kunnen we nu tot stemming overgaan? Volgens mij kunnen we dat namelijk. Zullen we dat gaan doen? Uh, ik breng het uh, voorstel in stemming. Uh, zijn er nog stemverklaringen? Geen stemverklaringen. Mag ik de vingers omhoog zien, handen omhoog zien, hoe u het hebben wil, van de leden van de raad die voor dit voorstel stemmen? Dat zijn... Alle leden van de raad met uitzondering van de fractie van GBZ. Maar zo mag ik het niet doen volgens mij. Oh, zo mag het wel. Zo mag het. Daarmee is het voorstel aangenomen. Ik ben het spoor totaal bijster waar het de nummering betreft. U bent met dat systeem bekend. Maar ik werk nog een beetje met papier en, uh, en de voorstellen in Notobis. Uh, maar dat komt allemaal uh, goed in de besluitenlijst. Dus uh, ik neem u mee... ...naar de huisvestingsverordening 2017. En die heeft inmiddels nummer 11 gekregen... ...maar dan nummer ik dus feitelijk weer terug. Ja, we zijn er weer. Uh, ik heb begrepen dat de fractie van de VVD bij monden van de heer Hendricks een amendement wil indienen bij dit onderwerp. En dan krijgt u van mij als eerste het woord. En het amendement wordt nu uitgedeeld volgens mij. Gaat u gang. Ja, dank u voorzitter. De, de wachtlijst voor sociale huurwoningen in Zandvoort, die wachtlijst die is lang. Veel Zandvoortse jongeren zijn daardoor gedwongen ergens anders dan in Zandvoort een woning te zoeken. Die wonen bijvoorbeeld in Haarlem. Terwijl ze eigenlijk in Zandvoort willen blijven. De VVD wil dat uh, Zandvoort, die dat willen, gewoon in Zandvoort moeten kunnen blijven wonen. En als je dan merkt dat een Zandvoort iemand uh, jarenlang op een wachtlijst staat... Um, en dan nog steeds geen woning heeft, terwijl een statushouder die hier net binnenkomt meteen een woning krijgt... dan uh, haalt dat ook het draagvlak voor de opvang van die statushouders uh, onderuit. En uh, daar is de VVD zeer kritisch op. Uh, wij denken ook dat die huisvesting van statushouders langzaam moet worden losgekoppeld van de sociale woningen... Uh, uh, kwestie, uh, omdat anders het hele uh, systeem vastloopt. En voorzitter, het probleem in Zandvoort is niet dat er te weinig sociale huurwoningen zijn. We hebben er echt genoeg. Het probleem is dat de doorstroming volstrekt onvoldoende is. Dat er mensen in sociale huurwoningen zitten die er eigenlijk niet horen. En uh, ja, Dus die doorstroming daarin die is eigenlijk onvoldoende. Als die doorstroming beter zou zijn, zou het uh, makkelijker... Uh, zou het gewoon het systeem werken. En daardoor Zouden die wachtlijsten minder kunnen zijn? Dus daarom willen wij het amendement indienen om die uh, voorgangsregeling die statushouders hebben af te schaffen. Het Rijk heeft die uh, regeling ook afgeschaft. Met als reden dat er dan op creatievere manieren kan worden voorzien in de huisvesting van statushouders. Er wordt gedacht aan grootschalige uh, op, uh, aan, aan containerbouw. Je kunt ook denken aan prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie. Waarom zouden we niet bijvoorbeeld vier alleenstaande uh, statushouders samen in één woning uh, huisvesten in plaats van elk? Al die vier 1 omdat ze daar nou helemaal recht op hebben. Dus op grond daarvan wil de VVD graag die voorrang uh, eruit halen en dienen wij het volgende amendement in. Ja, de constatering en overweging heb ik eigenlijk net een beetje samengevat. Dus ik houd het inderdaad uh, bij het besluit. Uit punt 1 van het besluit de tekst waarbij de voorrangspositie voor sociale huurwoningen van statushouders wordt behouden, te schrappen en het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de genoemde voorrangsregeling uit de verordening te schrappen. En de reden dat dat zo uh, ja. Uh, hoe noem je dat? Omslachtig. staat, staat uh, ontslachtig beschreven... is eigenlijk omdat er op meerdere punten in die verordening komen... die wordt verwezen naar die statushouders. En daarom heb ik gekozen voor deze oplossing... zodat het college uh, indachtig wat de raad dan eventueel zou vinden... Uh, de verordening aan kan passen. Uh, dank u wel. Dank u wel. Wie mag ik verder het woord geven? De heer Beelen. Voorzitter, uh, dank u wel. Ik moet eerlijk zeggen, in die rechtse droomwereld van de heer Hendricks... waarin zogenaamd voldoende sociale huurwoningen zijn... en zogenaamd statushouders die door het Rijk zijn opgelegd... die we hier moeten huisvesten, opeens niet meer huisgevest hoeven te worden. Voorzitter, in die rechtse droomwereld van de VVD... die daadwerkelijk niet deze realiteit beheerst... waar wij nu met z'n allen zijn, volgens mij... kan ik echt dit abonnement niet serieus nemen. En ik denk meerdere mensen in deze raad niet. Want dit is een schijnoplossing... Het echte probleem, voorzitter, is namelijk dat we hier in Zandvoort woningnood hebben. We hebben te weinig sociale huurwoningen. We hebben te weinig betaalbare huurwoningen. En... Voorzitter, de heer Bele heeft het Hendrik. over rechts, uh, dromen, uh, Maar dit is gewoon een feitelijke situatie. En dat zal volgens mij de wethouder ook beamen. Want dat zijn namelijk niet mijn uh, dromen, maar de feitelijke constateringen... die ook deze wethouder in het verleden meermaals heeft gemaakt. Zandvoort heeft voldoende sociale huurwoningen. Maar een enorm probleem, net zoals het heel Nederland... Met scheefwoners, met een gebrek aan doorstroming. Met een uh, tekort aan goedkope koopwoningen, aan middeldure huurwoningen, zodat die doorstroming ook uh, gerealiseerd kan worden. Daar zit het probleem niet bij de hoeveelheid sociale huurwoningen, die in Nederland en in Zandvoort enorm is. Ja, voorzitter, ik ben het totaal niet eens met deze visie van de heer Hendricks. Dat, dat zijn geen zijde. Voorzitter. Voorzitter, nou ja. Er zijn een hoop zaken waarover de heer Beel en ik kunnen discussiëren. Dat kan. Uh, maar over feiten kun je niet discussiëren. Nee, voor de Voorzitter, de VVD... en dat, ik moet zeggen dat ik het heel jammer vind dat de VVD dit nu stelt... want ik dacht echt een bondgenoot te hebben... om die woningnood voor sociale huurwoningen hier aan te pakken... want u kunt toch niet uitleggen aan die man of vrouw... of die jongeren waar u het nu over heeft... die acht jaar lang op een wachtlijst moet staan... acht jaar lang moet wachten voor een sociale huurwoning... u kunt toch niet stellen tegen al die mensen... die op dit moment een, gaan reageren op een huurwoning hier in Zandvoort... En op plaats 420 van de weet ik voor hoeveel komen. En ik kom er straks mijn bijdrage ook op terug. Want het is toch de trieste woorden dat wij in een huisvestingsverordening... A tot en met F moeten opnemen om allerlei uitzonderingsposities neer te leggen in een huisvestingsverordening. Omdat we gewoon simpelweg te weinig woningen hebben. En dan kunt u inderdaad een rapport aanhalen van het RAP...